Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Oud-premier Tsipras heeft de Griekse parlementsverkiezingen gewonnen. Zijn partij Syriza lijkt ongeveer 35% van de stemmen te hebben gekregen... tegen 29% voor de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie. De leider van die partij heeft Tsipras al gefeliciteerd met zijn overwinning. De andere partijen volgen op grote afstand. Met deze uitslag krijgt Syriza bijna de helft van de zetels in het Griekse parlement... Om weer te kunnen regeren is dus een coalitie nodig. Het ligt voor de hand dat Tsipras opnieuw kiest voor de rechtse partij Onafhankelijke Grieken, net als eerder dit jaar. Volgens Syriza kan er in drie dagen een nieuwe regering zijn. Paus Franciscus heeft tijdens een bezoek aan Cuba... een bezoek gebracht aan de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro. Ze ontmoetten elkaar in Castro's huis in Havana. Ze spraken elkaar ruim een half uur... in het bijzijn van Castro's kinderen en kleinkinderen. Het gesprek ging onder meer over het milieu en de wereldeconomie... de onderwerpen van de laatste encycliek van de paus. Er worden geen foto's van het bezoek gepubliceerd. Fidel Castro droeg in 2008 de macht over aan zijn broer Raúl... vanwege zijn zwakke gezondheid. Hij is nu 89 jaar. Volkswagen laat een onafhankelijk onderzoek doen naar het manipuleren van milieutests. De Amerikaanse milieudienst beschuldigt de autofabrikant van fraude. Volkswagen zou speciale software hebben gebruikt... die dieselmotoren in testsituaties zuiniger laat draaien. Zo lijkt de auto milieuvriendelijker dan die in werkelijkheid is... Volgens de Amerikaanse Milieudienst voldoen ruim 480.000 Volkswagen's daardoor niet aan de eisen in de VS. De fabrikant hangt nu een boete van ongeveer 16 miljard euro boven het hoofd. Volkswagen geeft toe dat er is gesjoemeld en laat daarom een onafhankelijk onderzoek doen. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht rond 10 graden. Lokaal is daar kans op mist. Morgen in het oosten en zuiden wat zon. Verder veel bewolking en in het westen en noorden ook een enkele bui. S'avonds gaat het regenen en net als vandaag wordt het dan 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en z-, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met, met nu Peaceful Radio.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 We beginnen in ieder geval met Deep Blue 2 van Hendrik Koits van het label Phoenix Music. Veel luisterplezier. Oh, que no quiero, esa niña muy preciosa, yo le canto esta canción para que pueda bailar. que es la más bonita dice que ya baila bien yo sé que me vuelve loco y me perdí el corazón die